Ja. Hm. Ik vind hooghout toch iets lekkere. Nee. Omdat je vroeger ook verhoeven dronk, zeker. Juist. Yes.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 Heb je toch verteld van die leerling van Alblas die bij ons in het handboek zit te zeggen? Ja. Daar heb ik Alblas gevraagd of hij gek geworden is. En daar heeft hij een andere leerling gestuurd die ons een volksverhaal wil uitgeven in een reeks van kipperman. Nee. Kipperman. Een paar avonden later belde hij hem op om te zeggen dat het toch zo'n lieve jongen is en dat wij er, er toch niks van terecht brengen. man, is een wijn. Verdomt gevaarlijk. Wist jij dat hij al lang bevriend is met de sluizen? Ja. Begrijp je dat? Nee. Volgens Sluizer is dat omdat hij hem zielig vindt. is zielig. Ik ben bezig aan de bespreking van een Duitse congresbundel. Je hebt toen toch eens in een bundel voor Siegerts zonder een artikel geschreven... op grond van Zeeuwse boedelbeschrijvingen. Ja? Dat is in...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 Als er om hem heen, geen mensen met eergevoel meer waren om anderen aan te toetsen. ...interesseerde de eer van een van de 17e eeuwse burgemeester en geen mieter. Oud worden in je eigen rol. S'avonds bij het vuur zitten en in de vlammen spoelen. Dat is leven. Vrijeburg... Hmm, Ehm, um, geachte heer Koning, hierbij gevraagd artikel, begrijp u bezwaar sommige zaken laten zich gemakkelijk in het Frans en het Nederlands zeggen, om die redenen het betreffende passages afgezwakt, maar toch niet helemaal, geven, omdat ik er nu eenmaal aan hecht, begrijp dat u daar geen overwegende bezwaaien hebt? anders hoor ik het wel. PS, aangezien alle Nederlanders wel eens een weekendje naar Parijs gaan... ...hoef ik u vermoedelijk nauwelijks meer te zeggen dat de deur hier voor ieder open staat. Dag Maarten. Dag Joop. Dag Maarten. Mag Kopij voor 6-1. Spoed. Dag Maarten. Alt. Ja. Vreedburg heeft het artikel gestuurd. Dag. Wil jij het eerst bekijken? Ehm... Ja. Um,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 Eef en Rie nu wetenschappelijk ambtenaar zijn. <laughs> dat noem je niks. Ik dacht eigenlijk dat je het al wist. Hoe zou ik dat nou weten? Je zult met iemand contact hebben. Daar vergis je je dan in. Ja, Dag, meneer Pandee. Dag, Jantje. Hebben jullie Pieter Bulten niet gezien? Dat is een Pieter Bulten. Die zwerft hier ergens in het gebouw. Ik maak me er echt zorgen over. Waarom?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 Ik kijk zo even wat er met Bulten aan de hand is. Dag, Dag Jantje, tot ziens. Meneer Vries, werd u waar Bulten naartoe is gegaan? Ik geloof hiernaast, meneer, in de koffieruimte. Dag, meneer Bulten. U wil ook een kop koffie? Graag, meneer Goud. Hoe gaat het, meneer Bulten?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 Wil ik ze niet waarschuwen? Dat zou ik nou maar niet doen. En als hij straks je handje op de kop slaat? Wat is hier aan de hand? Pieter Bulten is teruggekomen. Nou gaat hij naar boven. Eileen is er toch niet? Nee, die is er niet. Dat is dan maar een geluk. Een <lacht> geluk bij een ongeluk. <lacht> Hans, heb jij Bulten niet gezien?